Het weer, lokaal kans op gladheid. Vooral in, de, in het kustgebied kan een bui vallen. En de middagtemperatuur ligt tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven. Met Axel van der Ende. De dag gaat open als een gouden roos. Ik sta aan het raam en zend mijn adem uit... Het veld is stil en nauwelijks één geluid... breekt naar het koepelblauw bij tussenpoos. En in mijn kamer als een donkere doos... waarvoor de parels hangen aan de ruit... ga ik heen en weer tot waar mijn wandeling stuit... en ik bij donkere wand stil pijnzend poos. Ik heb het gevonden, het mensengeluk. Al moest ik worden 34 jaar, eer ik het vond... en ging veel trachten stuk in spannend worstelen en ijdel gebaar. Maar zo zeker als daar buiten de zon de wereld bevloerst... Heb ik het geluk gevonden, I'm a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're is your shoes. You got so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 Vlinders mag je nooit aanraken, maar in gedachten kan alles. En geeft dit nummer van Jason Mraz 2011 een kontje, een schopje omhoog... een veerkrachtsinspanning voor een vliegende start van een nieuw jaar. MUZIEK Winter's Bone, dat was uh, de nummer 1 uit de film Top 5 van 2010 van Robert Kamer. Hij was uh, vorige week al te gast in de Nacht van het Goede Leven... met uh, ja, de films uh, van 2010 die, uh, die het meeste moeite waard zijn. En op deze eerste maandagochtend is hij opnieuw te gast in de Nacht van het Goede Leven... nu met de films waar we naar uit kunnen kijken in dit nieuwe jaar. Robert Kamer, wederom welkom. Ja, goeie nacht weer. Het is weer vroeg opstaan in het nieuwe jaar. Het is, uh... dus meteen weer, hè? Meteen ja, weer. Ja. Ik denk dat jij hebt een beetje schorre trots van je bezoeken aan de New Kids Turbo deze kerstvakantie, <laughs> toch? Want die heb je toch minstens twee keer gezien? Nou, ik moet hem nog zien, maar ik moet eerlijk zeggen... ik ben niet een van de fanboys, zou ik maar zeggen. Maar ze moeten wel gefeliciteerd worden, want ze hebben echt al, ze zitten tussen de 500.000 en een miljoen bezoekers inmiddels al. En ze zitten nog nou, net drie weken in de bioscoop. Dus en dat ook. is toch wel uh, voor een Nederlandse film? Voor een Nederlandse film. Moeten is dat we je... terug naar het vorige succes? Nou, het vorige succes. Ja, er zijn wel... Ik denk alles is liefde. Ik denk dat dat ongeveer... Oh, dat is toch uh, nog vrij recent. Ja, dat ja. is een paar jaar geleden. Oké. Okay. Ja. Er, zijn, er zijn natuurlijk nog wel, wel meer films die goud en, en platina, wat zij nu inmiddels hebben gehaald, halen. En uh, ja, uh, volgens mij gaan ze nu naar een diamanten toe of zo. Het wordt echt een groot succes. Oorlogswinter is trouwens denk ik het grootste succes uit de recente tijd. Oh, dat, is dan, dat zijn het dan nog best veel? Ja, die zijn nog best, best ja. recent. Ja. We gaan graag naar de bioscoop, denk ik. Nou, dat is mooi. En dat ja. komt mooi uit, want uh, we kijken even vooruit naar, uh, nou, naar dit jaar. Wat we kunnen gaan verwachten in uh, 2011. Ja. Jij hebt uh, je oog laten gaan over uh, de prognose over wat er te verschijnen staat. Ja, ja. en dat is vooral heel goed uh, jezelf informeren, want ik moet ze ook nog zien. Ja. <laughs> maar het zijn wel films waarvan ik, uh, waarvan ik wel het een en ander verwacht. Ik ga dit gewoon op chronologische volgorde doen. Wat kunnen we binnenkort verwachten? Uitstekend. Uh, nou, ik sla even Saw 3D, 3D even over. Hij is niet heel <laughs> erg Martelporno Martel Porno van de bovenste plank. Dat, uh, en dat dan ook nog uh, in. Zo deel? Uh, ja, ik denk dat ja. het zeven, zeven ja. zes of zeven is. Ja. Ik uh, ben na één ben gestopt. Ik vond het goed. Dus, uh, maar goed, die, mocht je willen, die komt volgende. Kom, komende donderdag komt hij in de bioscoop. Een week later dan komt wel een hele interessante voor degene die hem nog niet hebben gezien. Dat is uh, Let Me In. Dat is uh, ja, een, een, een verfilming van een reeds bestaande Zweedse film. Uh, uh, Let the Right One In was daar de Engelse titel van. Mm -hmm. Ik ga me niet wagen aan de, aan de Zweedse uitspraak. Uh, vampierfilm met een, met, een, met een draai, zou ik maar zeggen. Uh, hoofdrol uh, wordt gespeeld door een klein jongetje. Gepest op school ergens in de, in de koude, diepe winter. Ik neem aan nu in Amerika in plaats van in Zweden. Uh, gescheiden ouders, uh, niet veel geld, uh, ja, een, een eenling. En die ontmoet op een gegeven moment een meisje dat, uh, dat het voor hem op gaat nemen. En dat meisje blijkt uh, iets anders te zijn dan wat ze, wat ze, wat ze zoals eruit ziet. Namelijk, een, ze is geen meisje, ze is honderden jaren oude vampier. Uh. En uh, ja, het gaat eigenlijk een beetje over de vriendschap en, en uh, ja, de, de, de, de, de liefde... Voor zover daar sprake van kan zijn in, in, in uh, vampieren, legendes, zou ik maar zeggen. Um, maar uh, de eenzaamheid van die twee figuren werd in het oorspronkelijke deel al heel mooi en heel goed neergezet. Het is, het is geen Twilight of zo, hoor. het is geen romantisch uh, gedoe voor, voor pubermeisjes, wat de, de Twilight-reeks wel is. Met, uh, met uh, schone vampieren kerels uh, die, die meisjes verleiden. Dit is echt... Ja, gewoon een, een, een, een klein, het zal wel iets gelikter zijn dan de Zweedse versie... drama over een eenzaam jongetje dat een eenzaam oud meisje tegenkomt. En, ja. Uh, ja, uh, het is ook uh, bij tijd en wel enigszins bloederig, kan ik vertellen. Ik heb me later vertellen en heb ik ook gelezen... Dat, dat de film redelijk trouw blijft aan het origineel. Dus het is meer voor mensen die ja, Zweeds niet willen luisteren of zo... Dat, dat ze deze moeten gaan kijken. Ik ben wat dat betreft vaak voor het origineel als het even kan... Maar, uh, maar goed, deze zal wat groter worden uitgebracht in de Nederlandse bioscoop ook. Dus de kans om hem te zien is groter. En uh, als hij trouw is aan het origineel, dan is het een aanrader. Oké. Okay. De volgende, en dan sla ik even mijn blaadje om hoor. <laughs> Dat is uh, The Tourist. Een groot aangekondigd uh, actiespectakel. Met uh, Johnny Depp en uh, Angelina Jolie in de hoofdrollen. Prachtige gelikte trailer. Heb ik, al, ja, heb ik al een trailer ja. van ja. gezien ja, ja, ja, in de bioscoop Ja, ja, ja. die, ja, die, die, die ja. draait al een maand in de bioscoop ja. ongeveer. Uh, over een, uh, een ja, beetje onschuldige een beetje dommige man die er wordt ingeluisterd door een, uh, een prachtige mevrouw met uh, uh, grote lippen, zullen we maar zeggen. En uh, voor die het weet wordt op hem geschoten van alle kanten en uh, ja, moet hij erachter zien te komen waarom dat is. Uh, het zag er allemaal leuk en, en goed uit. Dramatisch gescoord in Amerika, echt uh, de bom van 2010, daar uh, ja. Uh, ja, hij is Goed. een paar weken Goed geleden. Dus. Nee, nee, nee, slecht. dramatisch slecht. Oké, okay. echt. Ja, ja. echt. Ja. Ik geloof dat die film, geloof ik, 60, 70, 80, 90, 100 miljoen kost. En ik geloof dat de eerste drie weken gewoon 10 uh, miljoen heeft opgebracht. Dus dat is echt mm -hmm. verschrikkelijk. Kritieken waren ook niet lovend, maar Johnny Depp is wel genomineerd uh, voor zijn hoofdrol in die film bij de Golden Globes, dus dat is dan wel weer grappig. Die trekken zich nergens wat van af, mm -hmm. geloof ik. Of je kan misschien een hele goede rol hebben in een, in een absolute klote film. Dat <laughs> maar goed, eh, mocht je houden van Johnny Depp... wat mijn jongere zusje enorm doet, de, ga dan wel kijken. Of Angelina Jolie natuurlijk, of allebei. Dan heb ik eh, in de aanbieding... Eh, ja, dat, dat wordt eh, echt zwaar getipt, ook bij de Golden Globes... waarschijnlijk ook bij de Oscars. Black Swan eh, van Darren Aronofsky. Black Swan is een, een balletdrama... En uh, ja, veel mensen zullen zeggen, balletdrama, wat moet ik ermee? Ja. Uh, ik weet ook niet of het een zaterdagavondfilm is, maar uh, het is wel een van de, de grote aanraders die voor de Oscars uh, worden genoemd. Darren Aronofsky is een uh, ja, vrij moeilijke filmmaker, althans zeer moeilijk begonnen met, met uh, low budget werk als, als uh, de film Pi. En dat gaat dan over het getal Pi. Mm -hmm. Uh, maar mensen kunnen hem kennen van de uh, film The Wrestler. Van een paar jaar geleden met Mickey Rourke in de hoofdrol. Oh, ja. Ook genomineerd voor allerlei uh, uh, mooie Oscars. Dat was een wat toegankelijke drama over iemand die vrij ver ging. En uh, zijn hele privéleven overhoop gooide om de beste te worden in de uh, uh, uh, uh, brekende en kneuzende sport uh, van het show uh, worstelen. Ja. En, en, en er zit een soort parallel met, met deze. Want dit gaat natuurlijk over ballet. Daar moeten de mensen ook redelijk... Uh, uh, wat voor laten om een um, goede balletdanseres of balletdanser te worden. Hoofdrol wordt gespeeld door Natalie Portman... die ook daadwerkelijk tien maanden balletlessen heeft gehad. Eh, vrij intens, zes, zes uur per, per dag, geloof ik, balletten. Zo. En ook geen rolvreter geloof ik. En, <laughs> en dan zie je er in, uh, op een film wel uit als een balletdanseres. Ja. En zij streeft ernaar om gecast te worden voor de hoofdrol in Het Zwanenmeer. Voor de rol van zowel witte als zwarte zwaan. Dat oh. Dus de zwarte zwaan is dan altijd een hal van de witte zwaan... Ja. Zwart staat ook voor donker en dat, dat is het ook. En zij wordt daarvoor uiteindelijk niet gekozen omdat zij niet donker genoeg is. Zij is te perfect en te, te, te mooi en te schoon en al dat soort dingen. En dat bezorgt dat meisje een grote knak in haar hoofd. Als de anderhalve speelster wordt gekast, ze, ze krijgt last van waanvoorstellingen. De waan en werkelijkheid gaan dwars door elkaar heen lopen... En dat met, met prachtige beelden. En, en ja, is het, is het een, een schuine streep tussen thriller en psychodrama. En uh, ja, het schijnt een hele mooie film te zijn. Roger Ebert, Amerikaanse criticus die ik vrij hoog acht. Mm -hmm. die, uh, die gaf dit uh, uh, grandioos vier sterren met, uh, met alle loftuitingen die daarbij horen. En uh, dat doet hij niet zomaar. Uh, dus, dus in zoverre uh, ja, ben ik wel benieuwd naar hoe die film is. En Aronofsky is makkelijk of moeilijk, altijd interessant om naar te kijken. En de volgende, dat is uh, ja, mijn grote aanrader voor, uh, uh, voor het nieuwe jaar. In ieder geval op basis van wat ik van het verleden van deze mensen weet. Ja. Het zijn de gebroeders Cohn, Joel en Ethan Cohn... van uh, grote films als The Big Lebowski, Fargo, Raising Arizona, Ga zo maar Door. En die hebben nu uh, zich gewaagd aan de western, de echte western. True Grit, gebaseerd op een, uh, een, uh, een westernboek... Uit de jaren zestig. Mm -hmm. Is in de jaren zestig ook verfilmd. Met uh, Marion Morrison in de hoofdrol. Dat is uh, uh, de echte naam van uh, ons aller John Wayne. Oh gelukkig. Ik dacht al van nou die ken ik dus echt. Die, die kan ik dat wel zeggen. Ja, maar, nee nee ja. precies. Maar uh, ja zo'n beetje de stoerste acteur ja. uit de, uh, de geschiedenis. Zullen we maar zeggen. Die had een, een meisjesnaam. En uh, niet onterecht heeft hij die een beetje uh, verpseudoniemd. Ja. Maar goed, de, deze film is dus gebaseerd niet op die film, wat gewoon eigenlijk helemaal niet zo'n goede film was, maar uh, op het oorspronkelijke boek. En um, daar hebben ze eigenlijk ook al ervaring mee met No Country for Old Men, wat ook al gebaseerd is op een soort standaard werk uit uh, de Amerikaanse fictie. En wat eigenlijk in zijn vorm ook een soort western was, uh, maar dan in deze huidige tijd. Dit is echt pure westerns, met sheriffs, cowboys, outlaws, uh, hangpartijen, uh, schietpartijen, de, he de, hele, de hele mikmak. Maar dan met het uh, ja, onnavolgbare oog en de onnavolgbare pen van John Ethan mm -hmm. Die echt. Uh, ja, Daar kijk ik echt met veel plezier naar, ja. naar uit. En ik heb er ook een stukje van. Mr. Cogburn, in je vier jaar als U.S. Marshal, how many men have you shot? Shot? Of killed? Let us restrict it to kill it so zodat we een manageable figure hebben.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 God's cut you. Help me! I can do nothing for you, son. Nou, je hoort het al. Uh, veel geschiet, veel, uh, ja. veel cowboygeluiden. Dat kan alleen maar genieten worden. Zelfs als je niet van cowboyfilms <laughs> houdt. <laughs> ja, sorry. True Grit. Uh, True Grit, ja. Yeah. Er moet wel één dingetje gezegd worden over deze film. Dat is namelijk dat zij uh, opvallend... Dat de, de Amerikaanse pers heeft het er eigenlijk ook over... opvallend uh, zijn genegeerd bij de Golden Globe-nominaties. Oh. Uh, normaal wordt dat gezien als een goede indicatie voor de Oscars. En dat loopt over het algemeen redelijk synchroon. In dit geval zijn toch ook de perslievelingen, want de Golden Globes worden door de, door de critici samengesteld... Uh, gewoon volkomen genegeerd. En dat, dat, dat is opvallend. Dus, dus daar is nog wat gedoe over... En dat zou eigenlijk kunnen betekenen dat dit jaar de Oscars uh, en de, de Golden Globes zwaar uit elkaar gaan lopen. Uh, de, dat de ene een grote film uh, in de prijzen gooit. die bij de Oscars uh, totaal overlookt wordt. omdat deze film wellicht uh, zomaar. Dat, groot, is, dat is ongebruikelijk. Oh, het, is, het is redelijk ongebruikelijk. Het, het ja. gebeurt nog wel eens in een categorie. Of in een, hè, ik bedoel, uh, destijds is Jim Carrey twee keer schandalig genegeerd. voor twee prachtige rollen die hij heeft neergezet mm -hmm. in Men in the Moon. Uh, Men on the Moon. En de Truman Show, daar werd hij bij de Golden Globes genomineerd en won hij. Terwijl datzelfde jaar bij de Oscars niet eens een nominatie vanaf kon. Dus ja, het loopt wel eens uit de pas, maar dat is echt in categorieën. Maar niet in totaal grote films die ze... Uh, in zich geheel of in zich geheel niet nomineren. Hm, opmerkelijk. Dus, opmerkelijk. Ja, ja, dat is wel opmerkelijk. Ik verwacht bij de Oscars dat dat... dat, dat een hetze. Een hetze. Nou, ja. een hetze zal het misschien niet worden. Maar dat filmmakers toch in één keer... want die nomineren de Oscars, dat die zullen zeggen... nou, wij zullen nog wel eens laten zien wie er hier een Oscar wint. Ja, ja, ja. Dus ja, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar hoe dan ook, ik kijk wel heel erg uit naar True Grit. Wat sowieso bij de Golden Globes niet is genegeerd... en ook bij de Oscars waarschijnlijk niet genegeerd zal gaan worden... dat is The King's Speech. Uh, die film heeft al vanaf de eerste letter die op papier werd geslingerd... Uh, Oscar eroverheen geschreven. Uh, groots opgezet historisch drama uh, met uh, aanzwellende muziek. En, en uh, ja, uh, klein menselijk drama in een groot jasje en andersom. Is dat dan opgezet volgens een hoe maak ik een uh, Oscar-winnende film? Nou, het, het, het, dat misschien niet. Maar wel een beetje van hoe gieten we er een Oscar-winnende film saus overheen. Dat, ja, dat ja, ja. wel. Uh, het heeft wel te maken met... Productionele budgetten en hoe je, hoe je iets opzet. De keuze van het materiaal ook. Dat is, je kan kiezen voor een klein historisch drama à la Mrs. Brown, wat gaat over Koningin Victoria, die al of niet een relatie zou hebben gehad met haar stalmeester, geloof ik. Klein. Of je gaat de Koninklijke Familie van Engeland groots aanpakken met alle Zeppelins en luchtballonnen en oorlogstaal en dreiging. Zoals ze in de Speech doen. Mm -hmm. uh, het verhaal. Uh, gaat over. Uh, een ja, toch wel op, opzienbarende episode in de geschiedenis van het Britse Koningshuis. Dat is vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, dan zou Edward de moeten gaan aantreden. Uh, dat is de kroonprins. Maar die gaat, en dat is een berucht moment uh, uh, in de geschiedenis... Uh, liever trouwen met Wallace Simpson. Een rijke Amerikaanse mevrouw die er al twee scheidingen op heeft zitten. Wat natuurlijk absoluut not done is. En... Uh, ja, uh, dat, daarmee vergooit hij wellicht bewust zijn kans op het koningschap. Dat betekent dat zijn jongere broer Bertie, zo wordt hij ook in de film genoemd, uh, aan de beurt is. Maar Bertie is uh, ja, wat minder koninklijk, omdat hij één groot probleem heeft. Hij stottert. Mm -hmm. En niet zo'n beetje, hij stottert enorm. En dat in een tijd met uh, oorlogsdreiging en uh, Churchill die vindt dat er een sterke leider van het land moet opstaan, een sterke koning. En die moet op een gegeven moment ook een soort donderpreek voor de radio gaan, uh, gaan uh, uitspreken. Over wij pikken het allemaal niet en wij willen oorlog. En dat kan je niet stotteren doen. Dus uh, gaat de koning to be op spraakles. En dat gaat uh, op een on onorthodoxe manier bij een onorthodoxe meneer. Ja. Die vindt dat Bertie maar gewoon bij hem in zijn, uh, zijn fletje moet komen om les te Aha. krijgen. En dat, daar gaat het eigenlijk over. Het gaat erover hoe de... Uh, uh, ja, de, de, de koning to be uh, uh, de kracht gaat vinden om zijn volk toe te spreken. En de kracht uit te stralen die de Engelsen vinden die een vorst moet hebben. En uh, ja, dat is uh, groot drama met humor en uh, uh, uh, ja, coming of age van een koning. Daar gaat het eigenlijk om. Uh, tegen de, de, ja, de, de, de historische achtergronden van de Tweede Wereldoorlog die eraan zitten komen. Uh, ja, alle, alles, alle zeilen staan wel op Oscars bij deze. Maar, Tweeënhalf uh, uur, drie uur, hoe lang gaat het uh, duren? Ja, dat, dat zal het ongetwijfeld het worden. het worden? Ja, ja, absoluut. Ja. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat het een slechte film wordt. Zeker was. niet. Uh, Zeker Colin niet. Firth nee. speelt de hoofdrol. Vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor beste hoofdrol. Ja. Jeffrey Rush die hem al heeft, de Oscar voor beste hoofdrol. Dus ze hebben ook niet, niet de minste acteurs in de hoofdrol neergezet. En uh, ja, ik ben zeer benieuwd. Die komt uit op 17 februari. Dan heb ik er nog uh, twee te gaan. Ja. Twee serieuze. En, en eentje die nog wat verder weg ligt. Uh, ja, uh, onbekende titel. Ik denk dat weinig mensen ervan gehoord zullen hebben. 127 Hours, heet die film. En gemaakt door de Britse regisseur Danny Boyle... die een paar jaar geleden hoge ogen gooide met uh, Slumdog Millionaire wat oh ja. massaal in de prijzen viel. ja, uh, ja Kort gezegd over uh, weekendmiljonairs in India, hè, ja, zullen we maar zeggen. Ja, precies, ja. Um, die heeft nu een heel ander soort film gemaakt. Ik denk dat het ook verstandig is. Ik denk dat je niet, niet in de grootschaligheid of in, in dat soort drama's moet blijven zitten. Hij heeft een verhaal gemaakt over een, een bergbeklimmer die iets onhandigs doet. Een waargebeurd verhaal. Uh, bergbeklimmer die gaat erop uit zonder iemand te vertellen dat hij erop uitgaat. Laat staan waar hij erop uitgaat. Dat is niet zo handig als dat misgaat. En dat gaat het dan ook. Hij komt klem te zitten. En niet zo'n beetje. Zijn arm komt klem tussen een muur, een rotswand en een rotsblok. Onherroepelijk vast. Gewoon echt niet van even hard trekken en dan, dan ben ik er. Nee, vast. En die meneer die neemt een vrij dramatische beslissing. Namelijk om met het werktuigje dat hij bij zich heeft... waar ook een mesje in zit, Aha. zijn arm eraf te snijden. Oké. Okay. <laughs> en uh, ja, daar gaat die film over. Dat en, is de film. Een, een meneer die vasthangt aan een rotswand uh, met een rotsblokje. Nou, dat is een apart perspectief. Ja, en, uh, maar, maar niet zonder succes. Uh, op twee fronten. Uh, de kritieken zijn jubelend. En uh, de film schijnt boven verwachting entertainend te zijn... voor zover je kunt spreken over een meneer die vastzit aan een rotsblok. Mm -hmm. En uh, er zijn nog wat blankaars nodig voor deze film. En dat vind ik opvallend. 2011 is het inmiddels. Ja. Uh, en uh, je zou toch denken dat we met alle... Nou ja, ik noemde het net al martelporno van Saw 3D. En, en uh, ja, eh, eh, eh, sinds, sinds de tijden het heugen. De bakken met bloed zijn al vaak over, over het scherm gegaan. Maar hier worden mensen echt uitgedragen. Uit de bioscoop? Ja, in een... Amerika dan. Ja, vanwege, vanwege het moment supreme, zullen we maar zeggen. Dus dat komt ook allemaal in beeld? Ja, ik weet niet op welk microscopisch ja. niveau ze dat doen. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, in die zin schijnen mensen daar niet zo heel goed tegen te kunnen. En ondanks dat schijnt het een vrij entertainende film te zijn. Dus ik ben heel benieuwd. En ik vind Danny Boyle al vanaf zijn eerste film, Shallow Grave een filmmaker om, om rekening mee te houden. Dus dat... dat nou, bijzonder is zeker. Ja, een bijzondere nou, film. Intrigerend, zullen we zeggen. En dan voor iets groter publiek, denk ik... dat is uh, uh, op 10 maart De Gooise Vrouwen. Uh -huh. De Gooise Vrouwen, de film na vijf series... met in de hoofdrollen Linda de Mol en, uh, en haar, cornuiten, haar vrouwelijke kornuiten. Uh, ja, nou, uh, ja, ik heb jarenlang, uh, sterk nog... De, de, de serie was niet op tv. Uh, niet meer op tv, alle series waren geweest... En toen kwam Robert Kamer er nog eens even achter. Toen dat heb dat je hem ontdekt. Toen ja. heb ik hem ontdekt. Eigenlijk met tegenzin, maar vanaf uh, vele kanten. En ook mensen die ik smaak toedicht, die zeiden van... Nou ja, kijk nou, dat is leuk. Nou ja, en in vier weken tijd heb ik er vijf series doorheen gejaagd. Nou, ik, ik moet, vond het, dat moet het toch wel wat zijn. Ik vond het voor voor mensen die het nog nooit gezien hebben, zoals ik, uh, wat doen de Gooise vrouwen? De Gooise vrouwen uh, zijn vooral Gooise vrouwen. En daar gaat het over. Het is leedvermaak. En uh, ja, natuurlijk vanuit Linda de Mol natuurlijk een soort knipoog naar haar eigen leven. En waar ze zelf in zit. Uh, het gaat over uh, de omhooggevallen Cheryl Moreiro. Vrouw van een, uh, van een volkszanger die in één keer geld heeft. Nieuw geld. Daar gaat de eerste reeks over en inmiddels is zij natuurlijk een geaccepteerde rijke vrouw. Het gaat over oud geld, het gaat over mensen die bij god niet weten wat ze met hun geld aan moeten. Uh, er zit een kunstenares in die, die af en toe eens wat, uh, wat geile schilderijen <laughs> produceert... en daar weer een jaar of twee woning in het gooien bekostigt. Een <lacht> uh, uh, uh, uh, uh, compleet stijve advocaat met veel te veel geld... En, uh, allemaal typetjes die gewoon ja elkaar aanvullen en uh, elkaar af en toe flink uh, flink uh, de casting kunnen jagen en ja dat heeft ja ik ja ik kan niet anders zeggen dan dat ik me er prima mee heb vermaakt en dat ik society echt... comedy ja, dus het ja, ja, Ja, en het, ja. Is, het, is, het, is, het is vaak net niet plat. En mm -hmm. het is uh, ja. uh, uh, uh, juist wel toch wel met, met heel veel humor en echt zelfspot gemaakt. Ja. En uh, ja, de series vond ik heel leuk. En ik verwacht eigenlijk dat de film, daar gooien ze genoeg geld tegenaan, dat wordt ook leuk. Dus mensen die, hem, die de series hebben gezien en daar enthousiast over zijn, die gaan er geheid heen. Dus dat wordt binnen twee weken platina. En mensen die er nog nooit iets van hebben gezien, is dit misschien een leuke kennismaking eigenlijk. En dit is een bonus op de series, want dat is voorbij. De series zijn voorbij ja. en uh, dit is gewoon een bonus. Ze hadden blijkbaar toch nog genoeg leuke ideeën, ja. maar laten we daar niet weer een hele serie tegenaan kwakken. Ja. Ze, ze zijn ook bekroond met de televisiering met hun laatste seizoen. Dus het hoogste wat je kan halen is een beetje met een tv-programma is dat. Dus wat kan je dan nog doen? Ja, De, de, de, de Rembrandtse en de, en de Gouden Kalfruip ja, proberen binnen te ja, slepen. Ja, ja. Ik denk niet dat dat gaat lukken hoor. Maar, <laughs> maar vermaak is het sowieso voor de zaterdagavond. En dan heb ik er nog eentje. Dat is voor mensen die de uh, agenda vooruit al willen volplannen. Dat is in juli. Uh, ja, dan komt het laatste deel van Harry Potter. Ah. Het, uh, of uh, zeg maar B eigenlijk liever. Want ja. deel A is al uit, toch? Deel van, A is uit. Dit ja, die deel? draait al anderhalf ja. maand, twee maanden. ja, nee, anderhalf maand. En uh, ja, dat, dat vonden ze zelf niet te verfilmen in één film. Dus hebben ze er twee films van gemaakt. Is dat ook terecht of is dat... Uh... Ja. ja, tenminste. Ja, goed, ik heb deel 2 nog niet gezien natuurlijk. maar deel Er is één... voldoende materiaal. Er is voldoende dat, materiaal. Uh, het boek was ook dik. Er moeten nogal wat verhaallijnen worden afgerond. En het moet natuurlijk larger than life worden afgerond. Mm. En ik heb mij laten vertellen dat voor de, de eindbattle tussen, tussen de tovenaars... daar hadden ze al anderhalf uur voor nodig om dat recht te doen. Uh, dat is in het boek, neemt dat niet zoveel ruimte in. Maar als je dat spektakel natuurlijk op film wil zetten... dan, dan ja, als je dat anderhalf uur moet doen... en dan heb je nog twee, drie uur verhaal nog omheen... dan een film van vier, een half uur in je bioscoop, dat is, dat is te veel. Dat is te veel. Dus ik had met deel A, had ik wel al iets van... nou ja, ze volgen het, het, het, het boek keurig... en ik heb nergens het gevoel gehad dat ze dat hebben zitten rekken... om maar zoveel mogelijk materiaal. Nee, ze bleven keurig twee, tweeënhalf uur het verhaal volgen... en op een gegeven moment was het... Uh, Jongens, over acht, negen maanden zien we jullie weer weer. Ah, ja, ja. Dus ja, je voelt het aankomen, maar het leuke is het niet. Maar nee. ik, ben, ik ben er heel benieuwd naar. Maar goed, dat is echt pas over, over zeven maanden zijn we daarmee aan de beurt. Nou, Harry Potter, dat is dan de, die ligt het verste weg. Maar noem al je andere tips nog even voor nou, het komend voorjaar, zullen we maar zeggen, in de bioscoop. Ja, uh, dat begon met Let Me In, de, de remake van, uh, van de, de vampierfilm uit Zweden. Uh, het gaat over kinderen, maar het is zeker geen kinderfilm. Black Swan, uh, het balletdrama met uh, paranoïde waanvoorstellingen van, uh, van een balletdanseres. Uh, prachtig verfilmd. Uh, de beelden die ik heb gezien, die zijn al echt, echt heel bijzonder. Uh, door de uh, onaanvolgbare Darren Aronofsky. Mm -hmm. Black Swan, begin februari. Dan de film waar ik op zit te wachten. True Grit, <lacht> een western van de gebroeders Cohen. Gaat dat zien, gaat het zien. Al heb je een hekel aan cowboys. Uh, dat, wo dat wordt een hele nieuwe ervaring. Dat ja. wordt gewoon, ja, dat wordt... wordt ja, ik, zou, ik durf nu niet te zeggen dat het de film van het jaar wordt... maar hij zal hoog eindigen bij mij. De uh, King's Speech, Oscar-materiaal uh, van The Get-Go... Uh, over de stotterende koning... Uh, uh, ja, ik wou zeggen Edward VIII, maar dat is uh, degene die het laat zitten. George VI wordt het. Die moet zijn gestotter overwinnen... en zijn volk toe gaan spreken zonder een hapering. En uh, dan hebben we nog uh, 127 Hours... Uh, het drama over de bergbeklimmer uh, uh, met een arm minder. Ik neem aan dat de titel slaat op hoe lang die daar vast zit. Dat denk ik ook. Ja. Of hoe lang hij erover doet voordat hij de beslissing moment. neemt. Ja, ja, ja, ik, ja. Ik, weet, ik weet niet wat, maar uh, ja, uh, uh, kleinschalig en toch spectaculair denk ik. En tot slot gooit ze vrouwen de film. Voor iedereen die al weet wat het is uh, wordt het een geheide ga film en uh, voor degene misschien dat hij nog wat veel mensen weten overtuigen. Dat is het. Filmtips van Robert Kamer voor 2011. Wellicht dat we aan het eind van dit nieuwe jaar elkaar weer treffen. En dan gaan we het hebben over True Grid en wat er allemaal mee gebeurd is. Precies. En al die andere tips. Ik wil je bedanken, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. The dust saying, sun, it's way too dry The clouds up in the city, the weatherman complains But where I come from, rain is a good thing Rain makes corn, corn makes whiskey Whiskey makes my baby feel a little frisky When the tin roof gets to talking, that's the best love we make. Yeah, where I come from, rain is a good thing. Rain makes corn, corn makes whiskey. Whiskey makes my baby feel a little frisky. Back roads are bogging up, my buddies pile up in my truck. We hunt our honeys down, we take them into town. Start working. little dance creeks on the rise roll up your pants country girls they wanna cuddle kids out playing in a big mud puddle rain makes corn corn makes whiskey whiskey makes my baby <laughs> back roads are bogging up my buddies pile up in my truck we hunt our honeys down we take them into town Een song die past bij het wegspoelen van de laatste sneeuwresten van de winterse barheid van december. Rain is a Good Thing van Luke Bryan, opgepikt tijdens een vakantie in Florida in november. En in de gehuurde automaat luisterden we daar onderweg naar K92 met moderne country. En daar zaten oders aan pick-up trucks bij, maar ook scherpe songs over liefde, haat en alles ertussenin. En of het nu aan het vakantiegevoel lag, het fijne weer... of niet hoeven te schakelen tijdens het rijden... we hebben niet veel meer gewisseld van zender. En het blijft iets vreemds dat deze muziek beperkt blijft... tot een doelgroepradius. want het past prima tussen oude en nieuwe hits... op mainstream stations zoals we die hebben bij de publieke en de commerciële. Terug naar eigen land nu, want uh, vorig jaar op 8 april overleed Teddy Scholten. Zij is de derde zangeres, kleinkunstenares, presentatrice die we vannacht herdenken. Ze is met name beroemd van een beetje, het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in 1959. Dat was de tweede keer dat wij triomfeerden, want in 1957 had Corrie Brokken gewonnen met Net als toen. 21 punten.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 ik neem Quando er aan mijn kant. En soffrire ci fa un poco. Ik weet genau, dat een der so kussen kan, geen Engel is. Sei ehrlich, was immer auch geschehen mag, sei ehrlich. Nur dat verlange ik van dir, sei ehrlich. Ook wenn du eines Tages eine riesengroße Dummheit machst, sei ehrlich. Zu mir. Het laatste in deze nacht opgestelde kopstuk dat vorig jaar van ons heen is gegaan, is Harry Moelisch. Op 18 oktober 1992 hadden Van Koten en de Bie het in de laatste minuten van hun keek op de week op de VPRO-televisie over zijn meesterstuk De Ontdekking van de Hemel. Nou, nou ben ik er dus weer helemaal uit, hè. Oh, nou ben ik er weer helemaal uit. Ja. Op welke bladzijde ben je dan? Ik ben pas op 9, want het me nu al. Ik ben al zes keer opnieuw begonnen. Ja. Nou ben ik er weer helemaal uit. Kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Waar ben jij dan? 510. Over de helft al? Ja. Bijna achter de kiezen. Hoe kan je dat nou over de helft al, al, al, en al hebben? En ik moet het de critici toegeven. De ontdekking van de hemel door Harry Moelish is niet. een meesterwerk. Ja, is magistraal. Is en is magistraal. vanaf nu moeten we het nooit meer hebben over de grote drie. Er is een gigantische één. Harry oh. Moelish. Dan een hele tijd niks. En dan de grote twee, Reven en Hermans. Ja, precies. Echt waar. Ik durf nooit een letter meer te schrijven. Zo. Ik ook niet. Ik stop ermee. Ja. En wat een campagne, wat een publiciteit. Ja. Heb je op de hemel gelet? Nee, de afgelopen week. Nee, nee. nee, nee. De, ja, ha, de hemel. De ontdekking van de hemel. Ja. Voortdurend ontdek je die kop van moelisch in de hemel. Ik heb het gefilmd met een uh, video. Kijk, kijk, hier. De, de, de wolken. De wolken. Nou, ja. kijk, dat is toch duidelijk moelisch Die pijp, zo. He? En dan die kind die iets wijkt. Die neus, zie je? En daarboven die bril. Dat is duidelijk moelisch Ik zie een paar schapenwolken. Nee, nee sorry. Dat, dat is een duidelijke Koem dit. Dat is een Koem Hier, van deze kant ook. Dit is moelisch Dat is Harry, toch? En dat is het fantastische, dat bij, bij Moedisch, dat is dat hele pan-manaschorische, uh, ma, van de kretensers ook, dat alles hangt met alles samen. Ontdekking van de hemel, compositie van de wereld. Ja, ja. En, en op dat bruidsbed valt geen mus voor niks van het dak. Ja. Dus je ziet overal, zie je dat, dat, dat, dat tankratische, dat van, van Moelich trouwens, in Madas ook. Hier, dit is toch Moedisch, die neus zo. Die kin en dan, ja, ja. Dan, dan, dan die pijp zo eruit. Ja. Dat is toch duidelijk moeilijk? Nou, ik ga het Vol eerst eens uitlezen tot de volgende keer. Trouwens, aan profiel heb je ook wel iets van moeilijk? He? Laat je adems nog eens klikken. Dus. Blah, blah. Blah, blah, blah, blah. Heb je een pijp? Heb je een pijp? Nee. Ik denk hem er wel bij. Ja, dat is moeilijk. Echt, ik hè? zie hem overal in. De hele dag gaat dat maar door.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 2005 Raccoon met een belofte voor dit nieuwe jaar. Het wordt mooier en beter. En hoewel we dat niet helemaal in de hand hebben... is de verwachting al het halve werk. En al het onvermijdelijke missen vergroot ons uithoudingsvermogen... en maakt dat we aan het eind van 2011 zonder moeite terug kunnen kijken... op een jaar vol beleving. Vorige week hadden we een fraaie mashup van uh, Alan Parsons en uh, Lady Antebellum. Vannacht nog even een hele korte en krachtige van de cast van de tv-serie Glee... uit de episode waarin het draait om de hits van Madonna. Snel tot een punt komen en liedjes in één weven. Daarin excelleren de songs mede van deze serie. Meer dan eens. Je hoort het in een mix van Borderline en Open Your Heart. Glee. Vannacht luisterden we naar Jasper van Kuik, winnaar van Camerette 2010. En ook naar een andere finalist van het Cabaret Festival, Martijn Koning. Ze zijn nog uitgebreid te zien door het hele land in de finalistentoernooi van dit festival. Samen met de groep Oelok, die ook in de finale zat. Nog een fragment nu uit het programma Cartoon van Martijn Koning. Waarmee hij uh, geen prijs won, maar dat maakt zijn originaliteit en meeslepend gedachtegoed er niet minder om. Martijn Koning. Hij moet ook zeggen, uh, uh, uh, uh, dit weet Niemand. Ik ben ook onlangs uh, 1% homo uh, geworden. En, uh, ja, dat is uh, echt waar. Uh, ja, ik wist niet dat dat kon, maar dat uh, kan. En uh, ja, ik heb uh, Arie Boomsma in het echt ontmoet. En uh, dat is echt de allermooiste alle, alle, alle, alle man... die ik in mijn hele leven heb ontmoet, gewoon. Uh, ja, en door Arie Boomsma ben ik nu 1% homo geworden. Yes. Heb ik weer. Ja. <laughs> yeah. yeah. Tot voor kort was ik gewoon 100% hetero. En nou ben ik gewoon... 1% homo. Mijn pinky is nu homo. Echt waar? Dit is homo pinky. Echt waar? Hij blijft ook allemaal avonturen. Dus ik zo, ho, ho. Even hier blijven zitten. Mm. Mm. Maar wat een mooie man is dat. Zeg, ik, ik, ik moest ergens uh, zijn en, en daar was hij ook. En ik, en ik stond zo, uh, ja, gewoon hetero te wezen aan pizza te denken en aan voetbal en zo. En ik van me wat. En... En één keer de deur zwaait open en hij komt binnen en er komt echt iemand binnen. Wat een prachtige man, joh. Hij is lang, hij heeft mooie kleren aan. Hij heeft van dat hele lange, golvende, zwarte, fluwelen haar. Hij heeft zo'n blinkende rij tanden. Zo'n knettergele lachje had hij ook. Hij zo, ik ben Arie. Uh, Wat een mooie man, zeg. Ongelooflijk. Met mooie benen, weet je. hij heeft zo'n mooie hals en zo'n dikke ferme ademsappel, weet je, je. het liefst meteen je tanden in wil zetten, gewoon een onverstelbaar! Wat een mooie man! En ik stond ook vlak bij het koffiezetapparaat en, en op een gegeven moment... Hij, hij zo, is dit mijn koffie? En toen kwam hij zo heel dichtbij en ik rook hem. En hij rookt lekker! Oh, een soort goddelijke mix. Het was een soort, soort mix van zee en bos en pasgebakken gemberkoekjes rookt die. Mm. Hij liep ook even weg en ik ging gewoon zo, mm, zo achteraan. Wat een mooie man is dat zeg! ik krijg hem ook niet meer naakt uit mijn hoofd. dat is gewoon zit er gewoon in. hij heeft tatoeages, hij heeft van die brede borstspieren nee, van dat borsthaar en nee, van... nee, hij wil nee, altijd zoontjes geven. Nee, hij is zo lief, liefje, ja, liefschat. Lief, hij wil ook uh, uh, mijn andere vingers overtuigen om ook uit de kast te komen, nee, nee, nee, zodat we samen hand in hand over straat kunnen lopen. lieve, het is schattig in zijn. Martijn Koning over zijn uh, homo pinkie en over uh, icoon Arie Boomsma. Dat kunnen we toch wel zeggen. Soulsville, dat is het uh, nieuwe album van Huey Lewis en The News. Geen nieuw materialen op deze plaat, maar songs van het Stax label. Soul songs waar de jongens van de band in hun jeugd in de San Francisco Bay Area naar luisterden. Stax Records was uh, de thuishaven van bijvoorbeeld Otis Redding, Booker T en the MGs en Isaac Hayes. In oor gaf Julie uh, Lewis recent nog commentaar... op het 25-jarig jubileum van de film Back to the Future... waar zijn hitsong The Power of Love in Floriath als mede Back in Time, een speciaal voor de film geschreven song... Huey is zelf ook in een klein rolletje te zien als leraar in Back to the Future. En mooi was zijn eerlijkheid in oor over hoe de inspiratie voor het schrijven van nieuwe songs momenteel ontbreekt. En vandaar dus een coverplaats Soulsville. De nummers zijn fijn en gevarieerd. Luister naar Little Sally Walker, gebaseerd op een kinderaftelrijmpje. En voor het eerst op de plaat gezet in de jaren 40 door Led Belly. Huey Lewis en The News. Zometeen gaat de dag van start na deze nacht van het goede leven. Maar voor die tijd een even vreemde als intrigerende single... gebaseerd op Dear Mama van Tupac. Het uh, flakkert rond de start van het nieuwe jaar. Het is raar, maar het is ook mooi en er zit heel veel waars in. Rolf X. Wouters, verdwenen tv-presentator. Hij maakte hem in 1995. Zet de tijd even stil. Zet de tijd even stil.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 Papperle pap Verleng het Papperle Papperlepap. Vrijd je geest. Zorg dat ieder hoort. We zijn tijdloos. Eén dag gaat voorbij zonder Stop het Rietje, drama. Rietje, kan je ogen sluiten. We zijn tijdloos. Rietje, dit is het uur. Tijdloos.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 Wacht het is bijna een nieuw jaar. Papperlepap. En nieuw heeft geen einde. Vandaar. We zijn tijdloos. Tijd je, je maar nu Stop het drama. Je, geen echo de klokt-ik door. Je, dit is het is de... Oneindig tijdloos.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 I can reach the stars Pull one down For you Shine Als ik het kon, dan zou ik de wereld voor je veranderen. De zorgen van je wegnemen. De stoorzenders wegfilteren. De obstakels opzij schoppen. De onvolkomenheden uitgummen. De glijbaan vrijmaken. Mooi dat hij er altijd is, Eric Clapton. Thomas, Bart en Axel maakten deze nacht voor het goede leven. Volgende week is Adeline weer. Prettige maandag. Is een heel klein liedje, tot besluit.